1 uur. Het NOS-journaal. Jeroen Tjepkama. Youbank trekt koningslied in. Nationaal comité zoekt naar oplossing. Strenge veiligheidsmaatregelen bij Marathon Londen... en meer dan 200 lichamen geborgen naar aardbeving China. Het weer. De zon schijnt vooral in het westen. Met name in het oosten van het land is er ook bewolking. Het blijft droog en de wind is rustig. Voor 10 graden op de Wadden, tot 15 in het binnenland. Morgen en woensdag droog en zonnig. Dinsdag bewolkt en wat regen. En daarna wordt het weer wat rustiger en zachter. We hebben geen koningslied meer. Schrijver John Eubank van het lied heeft het teruggetrokken. Na een storm van kritiek. Verslaggever Kiesja Hekser over de reacties op de Facebookpagina van Eubank. Ga je begraven in schaten. De hoogste boom is nog te goed voor je. Je moet mild worden gestenigd. Je verdient de brandstapel na het land internationaal voor schut te hebben gezet. Dat zijn dus het type reacties waarvan John Eubank heeft gezegd. Nu ben ik er helemaal klaar mee. Het Nationaal Comité inhuldiging kwam snel na besluit van Eubank met een verklaring. Die luiden dat zij de gang van zaken betreuren, maar dat ze begrip hebben voor de beslissing van John Newbank om het lied terug te trekken. Het doel van het lied was om te verbroederen. In plaats daarvan worden mensen persoonlijk beschadigd. En dat kan niet de bedoeling zijn, staat in die verklaring. En wat er met het concert op 30 april gaat gebeuren, is nog niet duidelijk. Het Nationaal Comité in Hulging gaat op zoek naar een oplossing. Of dit lied gezongen wordt, misschien met een andere tekst... of er een ander lied gezongen gaat worden, daar gaan ze koortsachtig over overleggen. Maar het is hoe dan ook nog steeds wel de bedoeling dat dat concert doorgaat... en dat er om half acht op 30 april het Nieuwe Koningspaar toegezongen gaat worden... vanuit Ahoy, wat ze te horen gaan krijgen, dat weten we nog niet. Socioloog Paul Snabel zit in de jury van een ander inhuldigingsproject... Mijn Droom voor ons Land. Hij denkt dat het misging toen iedereen suggesties voor de tekst mocht insturen ik was het beter geweest om een opdracht te geven aan bijvoorbeeld de dichteres Vaderlands... of aan mensen die weten hoe je een lied moet schrijven. Want dat is natuurlijk wel een vak, om het maar even simpel te zeggen. Dat gaat niet zomaar. Hij vindt het moeilijk om te bepalen wat er nu moet gebeuren. Ik weet ook niet wat betekent het terugtrekken of hij dan zegt het mag niet uitgevoerd worden. Ik weet ook niet of dat kan, juridisch gezien. Ik kan me ook voorstellen dat men denkt, nou ja, hier is nu echt de, de lol wel af. Dit moeten we maar gewoon even niet doen. Het idee om nog even in een paar dagen weer een nieuw lied te schrijven... en dat dan uit te voeren, ja, ik denk dat het, nou, dat het niet meer te redden is. Laat ik het dan maar even zo formuleren. En zangeres Willeke Alberti, die mee zou zingen aan het koningslied... is erg teleurgesteld. Het is met liefde gemaakt. Ik was ook heel gelukkig dat ik mee mocht doen... En uh, ja, dat ik uh, vannacht, eigenlijk midden in de nacht, hoorde dat, dat John uh, Eubanks zich heeft teruggetrokken. En dat begrijp ik. Ik vind het ontzettend jammer. Maar ik begrijp het wel. De politie van Londen is extra alert tijdens de marathon die vandaag wordt gelopen. Naar aanleiding van de aanslag bij de finish van de marathon in Boston zijn extra veiligheidsmaatregelen genomen. Consumident Arjen van der Horst. Ja, extra maatregelen betekent vooral extra manschappen. 40%, meer, 40 meer agenten ingezet dan een jaar geleden. Nou, dat betekent dat we honderden agenten extra op straat zullen zien. Er zijn ook speciale eenheden met honden ingezet, eh, anders dan een jaar geleden. En eh, burgers, toeschouwers, deelnemers worden ook gevraagd extra alert te zijn. Ook stonden de deelnemers stil bij de aanslagen in Boston waarbij drie doden vielen. Dat is gebeurd. Bij de start van, het, uh, van de marathon is een halve minuut stilte in acht genomen. En ook is deelnemers gevraagd een rouwband of een zwart lintje te dragen. En heel veel deelnemers hebben gehoor gegeven aan die oproep. Dit is het NOS-journaal met Jeroen Tjepkema. In China proberen reddingswerkers overlevenden onder het puin van de aardbeving van gisteren vandaan te halen. In de provincie Sichuan zijn tot nu toe meer dan 200 lichamen geborgen. Er zouden zeker 11.500 gewonden zijn. Van hen zijn er duizend slecht aan toe. De Chinese premier Li heeft slachtoffers in ziekenhuizen bezocht... en houdt toezicht op bereddingswerkzaamheden. Er zijn 6.000 militairen naar het rampgebied gestuurd. Burgemeesters blijven steeds korter op hun plek zitten. De afgelopen tien jaar bleef een burgemeester ongeveer 5,5 jaar op zijn post... terwijl dat in de jaren 80 nog gemiddeld tien jaar was... blijkt uit een analyse van het ANP en het weblog Sargasso... Nederlandse Genootschap van Burgemeesters herkent het beeld. Een woordvoerder wijst erop dat de leeftijd waarop iemand burgemeester wordt hoger is dan in de jaren tachtig. En daardoor gaan bestuurders ook eerder met pensioen. Maar ook is de doorstroming sneller, net als in het bedrijfsleven, zegt het genootschap. Bij een grote brand in Drenthe zijn ongeveer 500 varkens omgekomen. De brand woedde in twee schuren van een varkenshouderij in Nieuw-Roden. In de ene schuur stonden zo'n 200 fokzeugen... en in de andere ongeveer 100 biggetjes, duizend biggetjes zelfs. De brand begon vanochtend vroeg en sloeg al snel over naar de tweede schuur. Rond half acht had de brand weer het vuur onder controle. Israëlische luchtvaartmaatschappijen hebben alle vluchten naar het buitenland geannuleerd. Ze protesteren daarmee tegen het plan van de regering om het luchtruim verder open te stellen voor buitenlandse vliegtuigen. Als buitenlandse maatschappijen meer op Israël mogen vliegen, is er voor ons de Israëlische maatschappijen sprake van oneerlijke concurrentie. El Al, Arkia en Israël Air moeten zich aan allerlei dure veiligheidsprocedures houden. Buitenlandse maatschappijen hoeven dat niet en kunnen daardoor goedkopere tickets aanbieden. In een opvanghuis in Roosendaal heeft een moeder van 42 haar zoontje omgebracht. De jongen was al dood toen hulpverleners arriveerden. De moeder heeft geprobeerd om zelfmoord te plegen, maar dat mislukte. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. Haar toestand is volgens de politie zorgwekkend. De vrouw doodde haar zoontje van zeven bij een vestiging van de Safe Group in Roosendaal. Daar worden vrouwelijke slachtoffers van huiselijk geweld opgevangen. De vrouw zat daar samen met het kind. In Koude kerken, dus in Zeeland, hebben vanochtend twee uitslaande branden in dezelfde straat gewoed. Bij een van de branden kwamen zo'n twintig tropische eekhoorntjes om. De politie slaat brandstichting niet uit. De brand in een tuinhuisje kon snel worden geblust. Maar de schuur een paar honderd meter verderop, waarin de eekhoorntjes zaten, is volledig afgebrand. In de Eredivisie wordt gespeeld wedstrijd tussen VVV en FC Twente. Frank Wilaert. VVV op weg naar een belangrijke overwinning? Ja, dat zou zomaar kunnen. Er moet nog een dikke helft gespeeld worden. Maar na 36 minuten staat uh, de ploeg in degradatienood op een na-competitieplek. In ieder geval uh, met een 2-0 voorsprong uh, uh, uh, uh, op dit moment. En ja, dat, dat is natuurlijk prima... Tegen FC Twente, maar wel vreemd. Want vorige week hier nog pek op bezoek. En dat won eigenlijk heel eenvoudig van VVV met 2-0. En Terwijl Twente vorige week ook een prima overwinning boekte tegen ADO. Maar het beeld hier op het veld is totaal omgekeerd. VVV is beter, sterker, wint veel duels. En dat heeft tot nu toe een duidelijk overwicht opgeleverd. En die twee goals natuurlijk van Wofor... Onder andere de laatste was een, een beetje een ongelukkig doelpunt. Met name voor de Bulgaarse doelman van Twente, Michailov. Omdat er nog net de bal opstuitte voordat hij de bal wilde pakken. Maar Twente dat nu eindelijk een beetje duels gaat winnen in de slotfase van deze eerste helft. Castaños die probeert Joppe te passeren. Komt nu naar binnen, maar krijgt zijn paas niet weg. Dat is ook een beetje het probleem van Twente op dit veld. Het is echt een hobbelveld, een beetje een knollentuin zou je het kunnen noemen. En Twente dat uh, laat de bal graag rollen. En de bal snel van voet tot voet gaan. Maar dat kan hier helemaal niet. Je moet hier bijna wel de lange bal spelen. Het heeft alleen bijna een helft geduurd voordat Twente dat in de gaten krijgt. En dus wat directer is gaan voetballen dan in het begin. Toen het nogal omslachtig de bal bleef rondspelen. En nu opnieuw in de aanval. Eventjes komt VVV er niet aan. Maar dat is eigenlijk voor het eerst in deze eerste helft pas het geval. Sijp Omdat het 2-0 staat roeit hij de bal maar eens naar voren. Er wordt achterin bij Twente de bal opgevangen door Douglas. Is het Jansen die wil aannemen? Maar dat doet hij heel Heel erg slecht. En zo kan VVV weer overnemen. Het is een beetje exemplarisch voor Twente. De aanname van Jansen. Ook hij zit totaal niet in de wedstrijd. Maar hij is niet alleen. Alle Enschede'ers zitten nog niet in de wedstrijd. Na 38 minuten. En dat leidt tot een 2-0 voorsprong voor VVV. Wie rennen dan bij de wielerklassieker Luuk Bas. Luuk was er een kopgroep van zes man met een ruime voorsprong op het peloton. Gio Lippens, is die voorsprong al een beetje in gevaar? Ja, die voorsprong die loopt langzaam een klein beetje terug. is boven de 11 minuten geweest. De voorsprong van Vincent, Jérôme, Jonathan, Fumot, Pirmin Lang, Bart de Klerk, Frederik Veugelen van Vakansvolley, Nederlands ploeg en Sander Armee. Dat zijn de zes koplopers. En ze hebben nu een voorsprong van 10 minuten en 20 seconden. Dus het loopt iets terug. Omdat de concurrentie, de ploegen met de favorieten, dat die zijn zich gaan verzamelen aan kop van het peloton. En die proberen nu die voorsprong wat terug te brengen. Het zijn dan met name de mannen van de ploeg van Catiusha. Rodriguez en Moreno zijn daar de kopmannen van die het werk moeten doen. Maar ook de ploeg van Alejandro Valverde. Ook een van de favorieten op papier. In ieder geval won twee keer eerder deze Luik-Bastenaken-Luik. en Die ploegen werken nu hard samen om die voorsprong voorzichtig terug te gaan brengen. De renners zijn op dit moment in Bastogne. Bastenaken dus op het verste punt van het parcours. Daar is de ravitaillering. Dat betekent dat ze de etensakjes mogen aannemen. En dan kregen ze juist een bijzondere melding. De renners leegden daar hun achterzakjes. De zakjes waarin ze normaal alles stoppen uh, wat eetbaar is en waar ze normaal ook alle afval uh, weggooien op straat. Dat durven ze nu niet meer want uh, voorafgaand aan deze klassieker kwam het bericht dat uh, 20 renners mogelijk niet van start zouden mogen gaan. Onder andere Philippe Gilbert omdat ze vorig jaar de milieuregels jawel, de milieuregels in luik, luik uh, overtreden zouden hebben. Ze zouden bidons en andere afval zouden ze weggegooid hebben. Dat mag hier nou eenmaal niet. Vandaar dat de renners dat nu allemaal keurig doen bij die ravitailleringszone. En zo zijn ze allemaal gewaarschuwd. En die 20, inclusief Philippe Gilbert, die zijn vanmorgen gewoon keurig van start gegaan. De voorsprong is er dus nog. Er is 156 kilometer nog te koersen. Straks komen ze in het echte berggebied als ze beginnen aan de Côte de Wanne. Dat zal zo'n beetje tussen twee en half drie zijn. We hadden het net al even over de veiligheidsmaatregelen bij de Marathon van Londen. Intussen is bekend wie er heeft gewonnen. De, uh, hij werd gewonnen door Tsegaye Kebede. En bij de vrouwen won de Keniaanse Jepto. Ja, tot slot van deze uitzending nog een staartje nieuws. De FNV-bond Afgabo heeft er alle vertrouwen in dat staatssecretaris Van Rijn van de PvdA het sociale gezicht laat zien. Dat zei voorzitter Corrie van Breng zojuist in het tv-programma Buitenhof... Aanleiding voor haar uitspraken zijn de onderhandelingen tussen het kabinet, de vakbonden en de werknemers over een zorgakkoord. Verslaggever Marcel Bril volgt het onderwerp op de voet. Er gebeurt een heleboel achter de schermen. Bellen, mailen, rekenen en de strategie bepalen. Maar inmiddels wordt de druk op de onderhandelingen opgevoerd. De twee partijen die het meest tegenover elkaar staan, het kabinet en de vakbond Avocabo, verschijnen voor camera en microfoon. Om aan te geven dat hun voorstel alleszins redelijk is. Gisteravond deed staatssecretaris Van Rijn dat bij de NOS. Ik denk dat het echt een redelijk voorstel is. Een groot deel van de werkgelegenheid bijvoorbeeld in de huishoudelijke zorg kan worden behouden. Ik heb ook voorgesteld, om daar waar dat moeilijk is, om dan een sectorplan voor de zorg te maken... waarin we heel goed de werkgelegenheid in de gaten kunnen houden. Dat we mensen, voor zover dat aan de orde is, kunnen omheren bijscholen en aan de werk begeleiden. Ook ik wil alles uit de kast trekken om de werkgelegenheid voor de huishoudelijke zorg te behouden... en gedwongen ontslagen te voorkomen... We moeten wel iets doen, maar ik wil dat heel verantwoord doen. Er wordt over meer gesproken, maar het behoud van werkgelegenheid... in de huishoudelijke hulp en daarmee het behoud van hulp voor die mensen... die dat krijgen, is op dit moment het springende punt. Advocabo vindt dat ze dichter bij elkaar aan het komen zijn. Maar het voorstel van de staatssecretaris is nog niet genoeg. Abvacabo voorzitter Corrie van Brenk zojuist in Buitenhof. Het bot is dat er nog steeds 50.000 mensen ontslagen zullen worden. Dat betekent nog 40 procent van de hele thuiszorg... Ja, wordt afgebroken. En wij denken dat als we uitkomen op dat we 20% van al die mensen. dan zit je rond de 26.000. omscholen, bijscholen van werk naar werk. Um, dat zal een ongelooflijk moeilijke klus worden. Maar daar willen we graag onze schouders onder zetten. Maar het is niet realistisch om te denken dat we 50.000 mensen. zeker in dit tijdsgewicht. met deze opleidingen um, naar ander werk kunnen halen. Het oorspronkelijke optimisme bij de betrokkenen... dat er vrijdag of zaterdag een akkoord zou kunnen zijn, is niet bewaarheid. Volgens Van Rijn zitten deze onderhandelingen wel in de finale. Hij zit niet alleen met de advokabo aan tafel. Anderen zijn veel positiever over zijn voorstel, zei hij gisteren. Nou, de werkgeversorganisaties en de werknemersorganisaties in de zorg... de anderen, die hebben gezegd van, nou, we zijn bereid hier aan mee te werken... Ik doe het liever met de avocado erbij, uh, maar uh, ja, de anderen hebben wel gezegd... dat ze bereid zijn hier aan mee te werken. Dat klinkt als een dreigement, desnoods zonder de avocado verder. Zo is het nog niet omdat de gesprekken door blijven gaan. Wel verklapt de Corrie van Brenk dat, ondanks de meningsverschillen... haar persoonlijke verstandhouding met de staatssecretaris goed is. Ja, en ik uh, heb discussies uh, met Martin van Rijn, ik ken hem goed. U noemt hem Martin, hoor ik. Ja, zeker. Ja, hij noemt mij Corrie. Bij onderhandelingen is het altijd heel moeilijk om te achterhalen... hoe het er echt voor staat. Laat staan dat te voorspellen is hoe het afloopt. Een bijdrage van Marcel Bril. <middels> Nog een keer de hoofdpunten van het nieuws. Youbank trekt zijn koningslied in. En het Nationaal Comité zoekt nu naar een oplossing. Strenge veiligheidsmaatregelen zijn van kracht bij de marathon in Londen. En in China zijn na de aardbeving meer dan 200 lichamen geborgen. <middels> Dit is Radio 1. Max. Welkom bij de persconferentie. Hij hier over de sterren. Ja, het is een goed stel hoor. De perstribune. Met Govert van Brakel. Goedemiddag, tweede deel van de perstribune van Max. De gast Marleen Veldhuis, Olympisch kampioen zwemmen. Ja, ze is gestopt, maar zit niet stil. Uh, al is ze momenteel vooral bezig met een kind. Want ze zit hier hoogzwanger in de studio. Hoe gaat het, Marleen? Um, uitstekend. Ja, want eh, hoog zwanger. Maar volgens mij, het wordt jouw tweede kind. Ja, het wordt mijn tweede kind. Uh, ik ben volgende week uh, uitgerekend. En um, ja. Nou ja, dat je dat durft. Ja. Eind, Eindhoven, Hilversum en straks weer terug. Nou ja, ja ik, ik ga er vanuit dat het allemaal goed gaat. Wij ook. Weet je, het zou wel een unicum zijn als je onderweg tijdens dit uur zegt... Uh, sorry, maar we gaan bevallen. <laughs> nou, het gebeurt op de radio, denk ik. Is, <laughs> ik hoop ook niet dat dat gebeurt. Nee. Vliegende kipje van der Wart is uh, natuurlijk op pad. Op het antwoordapparaat een vraag over vloeken op televisie. Afgelopen zondag ging bijvoorbeeld zangeres Raffaella... nogal stevig te keren in de studio van Banana Split. Nadat presentator Frans Bauer haar bang maakte met enge insecten. Mag ik even het cadeau voor Raffaella? Nee, hier. Serieus? Je hoeft niet. Goed! weg met die dingen! Rotte op! God Oh, sorry dat De, de trots heeft de scheldwoorden keurig weggepiept... maar wordt er tegenwoordig op de buis... meer of minder gescholden en gevloekt dan vroeger? Daarover straks meer. En we houden u uiteraard op de hoogte van VVV Twente. De wedstrijd in Venlo, waar het 2-0 is. Frank Wielaert kijkt daar op de tribune mee. Reacties? De Twitter mag ook. Hashtag perstribune. Tot twee uur... De perstribune. Max. Marleen Veldhuis. ja, Je hebt al even aangegeven, Marleen. Hoogzwanger. Uh, daar, daar, kunnen wij, uh, daar kunnen wij niet omheen. Maar uh, jij maakt er geen puntje van uh, op dit moment. Van zorg voor jezelf. Nee, nee, nee. nee. En, uh, ik voel me uitstekend. En uh, ja. ik ga ervan uit dat ik het allemaal goed ja. aanvoel. En, en lig je nog wel in het zwembad. Uh, tijdens de zwangerschapsperiode? Ja, zeker. Ik, heb, uh, ik moest natuurlijk sowieso uh, goed aftrainen. Dus ik heb. Uh, Eigenlijk uh, vrij veel gezwommen. En nu zwem ik nog uh, ja, ongeveer vier keer per week. En uh, gelukkig gaat uh, zwemmen en, uh, en zwanger zijn goed samen. Ja, dat is ook heel goed voor de, hè, voor, voor de vruchten, de zwemmen. Ja, ja, Het kind dat, houdt van water natuurlijk. Dat hoop ik, ja. ja, wie ja. Weet, zeg, wie weet wat voor invloed dat op een kind heeft later. Zou dat nog te herleiden zijn als dat ook een zwem, zwemmer of zwemsel wordt? Ja, als ik denk zeggen, dat ja. er zoveel factoren zijn die ja. dat beïnvloeden. Ja. Je hebt een rijke uh, carrière uh, <coughs> achter de rug, moet ik zeggen. 54 medailles, geloof ik, op EK's, WK's. Vier Olympische medailles. Dat was het goud op de Spelen 2008 met Estavette. Ploeg brons op de 50 meter vrije slag Londen 2012. We hebben een afscheid en een hoogtepunt in, uh, in één. Veldhuis laat Jojo niet weglopen. <klas> Jojo aan de leiding. En wat gaat Veldhuis doen? Eén Jojo. en Veldhuis derde. Weer Jojo. en Veldhuis is extatisch... want ook zij heeft hier die Olympische medaille binnen... en dan vallen ze elkaar in de armen... Geweldig! Ja, je, je, je lacht erbij. Je, je ziet het voor je. Ja, ik zie het voor me. En hey. uh, ja, ik uh, heb er natuurlijk hele goede herinneringen aan. Uh, ik heb er uh, ja, heel veel uh, voor gedaan en, en uh, veel energie in gestoken. En als dat met het allerlaatste moment uh, lukt, dan uh, geeft dat heel veel voldoening. Dat was 2008, hè? Peking, met... Of, ja. Nee, dit, nee was was, dit was Londen. Was Londen. Ja, ja, dat was Londen, ja, 2012 natuurlijk. 50 meter, meter brons. Ja. Maar in Peking dat goud, met de 4x100 uh, vrije slagdames uh, natuurlijk. Ja. ja waar ligt zo'n medaille vandaag de dag? Waar heb je hem? Um, ik moet eerlijk zeggen, die gouden van Peking ligt bij mijn ouders thuis. Uh, en Is daar die... een reden voor? Sorry? Is daar nou... een reden voor? Pardon. Ehm... <coughs> um, nou, mijn vader had hem ergens voor nodig. Ik weet oh, het eigenlijk ja. niet. <laughs> ja. um, en de, die van Londen liggen bij mij op de logeerkamer. Ja, want jij bent Rosier, ik gaf het net al aan, in medailles. Je hebt er zoveel. Waar moet je die in vredesnaam laten allemaal? Ja, die hebben we eigenlijk niet een kartonnen niet echt... doos hoorde ik laatst van Stien Keizer, Dat is ja. de zwemster. Ja, van mij. De, de, de schaatsen. Ja. ja, die van mij ook. Echt. echt waar? Ja. En kijk je daar dan nog wel eens naar? Of? <coughs> nou... Um... Ik zou ze niet kwijt willen zijn, dus ik ben er wel zuinig op. Ik heb ze ook allemaal nog, van alle kleine wedstrijdjes tot, uh, tot uh, gouden Olympische medaille. Maar um, nee, ik hoef er niet, uh, niet iedere dag naar te kijken. Marleen, um, ik wil graag je nieuwsmoment van deze week uh, weten. Je gaat niet zeuren over het Koningslied... Um, nee. nee, nee. Hebben we hebben het vorige uur ook gehad en het hele land is ermee bezig. Precies, dus uh, tijd voor iets nieuws. Goed, en wat is bij jou geworden dan? Nou, mijn uh, sportfragment van de week is eigenlijk um, de tweede maal uh, stoppen van uh, Australische zwemmer Ian Thorpe. Die uh, maakte voor Londen zijn comeback, uh, kondigde die aan. En uh, heeft de spelen van Londen niet uh, gehaald en uh, wilde toch doorgaan, maar uh, heeft nu toch besloten om te stoppen. Het was niet anders alsof Forb die race zou gewinnen volgens de Australiërs. Maar voorlopig nog altijd de voorsprong voor Van der Hoge Band. En die voorsprong lijkt groter te worden. Van der Hoge Band gaat winnen. Forb gaat verliezen. Daar is het goud voor Pieter van der Hoge Band. Ja, jij kiest voor dit moment. Waarom eigenlijk? Omdat hij nu zegt, ja, ik hou er echt mee op... Of... Ja, Thorpe is natuurlijk een van de allergrootste Australische sporthelden. En uh, zijn carrière. Uh, hij is op zijn veertiende deed mee, won hij al medailles bij uh, wereldkampioenschappen. En op zijn 24e is hij gestopt. En uh, ja, dat, ik, ik ging eens uh, nadenken over mijn eigen carrière. En mijn dus eerste. Anders anders gelopen. Hè? Het is iets anders gelopen. <laughs> um, uh, mijn eerste toernooi was op mijn 23 ste Ja, dat is vrij laat eigenlijk. Ja, dat is vrij laat. En uh, toen was hij dus al bijna gestopt. En uh, ja, ook onder druk van. Uh, de enorme aandacht die hij kreeg in, uh, in Australië. En uh, ja, ook dat is, dat is voor mij en in Nederland toch heel anders. Ik was uh, bijvoorbeeld voor de Spelen in, uh, in Londen... Ja, vijf dagen daarvoor fietste ik rustig door Eindhoven... en uh, stond ik bij de bakker. Dat mensen zeiden, moet jij niet naar Londen. Dus ja, dat, uh, dat is heel anders. Ja, dat is ook wel heel ontspannen. Hè? Ja, als, ja. Je, als je dat kan. en Is dat, als je terugkijkt, ook wel de ideale uh, houding geweest? Ja, voor mij wel. Ja? Ja. Ja, daar heb ik ook bewust voor gekozen. Echt waar? Ja, want de rest van de ploeg die zat al in uh, Engeland. En um, ja, ik ben bewust uh, twee weken later gegaan. Ja. En uh, dat was jouw laatste groot evenement in ja. Londen. Um, want je bent 33. Uh, is het, er überhaupt nog een terugkeer in? Of ben je dan toch in sporttermen voor deze sport te oud? Ja, Of je echt fysiek te oud bent, weet ik niet. Uh, er zijn echt genoeg voorbeelden van uh, zwemsters. Bijvoorbeeld de Amerikaanse Dara Torres. Die won in uh, uh, Peking op haar 42e zilver op de 50 meter vrije slag. Maar um, nou, voor mij zit er absoluut geen comeback in. Nee. nee. Marleen Veldhuis. Als u vragen hebt aan onze gast, stel ze gerust. De perstribune.nl. Twitter mag ook. Hashtag perstribune. Zometeen de klachten ingesproken op ons antwoordapparaat. Even langs Gilles van der Wart. Vliegende kiep. 25 jaar na onze overwinning op het EK... vangt hij de mooiste sportverhalen. Wat een schitterend Bij het team van 88. dit is goed spel, hoor. De vliegende kiep. Terug bij Joop Hielen. Uh, we hadden het net over uh, waar jouw shirtjes liggen, je medaille. Nou ja, dat ligt op zolder. Um, Daar hoeven we nou niet bij te komen. Het wordt ook lastig hoor. om daarbij nou te komen, denk ik. Nou ja, oké, maar Arnold Muur had zo'n heel mooi nisje waar alles in lag. En uh, Jan Wouters weet het ook niet. Hij zegt, ik ben zo vaak verhuisd. En de ene mens is ook ander, anders dan de ander. Heg jij waarde aan, aan dat soort spullen? Natuurlijk hecht je waarde aan dat soort spullen. Uh, maar ik denk dat je nog veel meer waarde moet, uh, moet hechten aan de herinneringen... en, en de gevoelens die je, die je hebt opgedaan in, in bepaalde momenten. Ik denk dat dat veel waardevoller en veel sterker is dan... Een shut, dat is maar een, een, ja, een optisch gebeuren. Maar het houdt er altijd waarde. Daarvoor heb ik het ook nooit weggedaan, uiteraard. Je was een hele goede keeper bij Feyenoord. Heel veel meegemaakt. Uh, uh, uh, ook gewonnen. Uh, misschien soms net in iets aan mindere periode dat andere clubs beter waren. Maar bij Nederland zelf al ben je eigenlijk... Uh, hoe, hoeveel wedstrijden heb je op de bank gezeten, weet je dat? Als ik het goed heb, uh, rond de 62 keer of zo. 60 keer. En zeven keer gekiept. Ja, als het, dat, dat klopt, ja. Dat is een rare verhouding. Is dat nooit frustrerend voor je geweest? Tuurlijk is dat frustrerend geweest. Maar je ontkomt er gewoon niet aan. Je doet je best. Er zijn situaties waarin een keuze gemaakt wordt. Als het zodanig frustrerend is dat je het niet meer op kunt brengen, moet je stoppen. Want dan heb je geen waarde voor het team. En ik vind altijd, als je ergens naartoe gaat of ergens aan begint... moet je een waarde hebben voor mensen en voor een team. En anders moet je er niet aan beginnen. Je had uh, met Hans van Breukelen te maken. Eerder had je met uh, Piet Schrijvers volgens mij nog te maken. En Pim Doesburg ook nog? Nee, Pim niet meer. Uh, in, in, in 80, toen Hans en ik bij het Nationale elfte kwamen... Uh, uh, ...toen wilden ze gaan verjongen onder bij de Zwartkruis. De trainer Zwartkruis. Nou, dat, die, die verjongen was te rigoureus. Uh, dus toen dus zijn ze ook weer wel teruggevallen op wat ouderen. Dus uh, Piet wel een paar keer weer teruggekomen. Nou, na, na een bepaalde fase uh, zijn het echt alleen maar Hans en ik uh, geweest... die toen uh, bij het Nationaal Elftal gingen boren. Na je carrière ben je keeperstrainer geworden. Uh, onder, andere. onder andere. Ja. ja. Maar bij PSV, uh, Nederland zelf al volgens mij nog even. Uh, nu bij Feyenoord. Maar je gaat weg bij Feyenoord aan het eind van dit seizoen. Waarom? Ja, er zijn gewoon uh, een aantal gesprekken geweest... Uh, waarin uh, bleek dat we niet op dezelfde golflengte zaten. Nou, dan, dan is het gewoon voor een organisatie niet goed. En dan uh, moet je besluiten... Uh, uit elkaar te gaan. Wat ga je doen? Uh, nou, ik ben, uh, zoals je weet, ben ik vijf jaar geleden, of eigenlijk al langer geleden, uh, begonnen met uh, live coaching, mental coaching, uh, NLP RIT. Nou, vanuit die optiek uh, begeleid ik topsporters, sporters en organisaties om, uh, om uh, veranderende uh, stappen te maken in, in datgene wat ze graag willen, ondersteunende rol in te hebben. Uh, en op dit moment ben ik bezig met een aantal uh, bedrijven om te kijken of ik dat daar wat uh, verder in kan uitbouwen. En daarnaast geef ik ook presentaties bij bedrijven. En uh, ik, ik ben ook aan het kijken of dat uh, misschien wat verder uitgebouwd kan worden. Maar dat neemt niet weg dat als er uh, een voetbalclub is die, uh, die iets leuks, iets prikkelends, iets uit, uitdagends heeft, dat ik daar altijd open voor zal staan en het gesprek zal gaan. Toen ik je van de week belde om, om bij jou langs te komen, zei je dat je donderdag bij Burg Haamsteden was geweest. Wat, wat doe je daar? Nou, daar wordt door een bedrijf worden allerlei trainingen gegeven aan, aan particulieren, maar ook aan organisaties. op het gebied van, van live coaching, familiestamenstelling, angsten, enzovoort, enzovoort. En ik ben daar aanwezig als coach. Dus het wordt gegeven door, door de, de oprichters van het bedrijf. En uh, de cliënten die, die aanwezig zijn, die krijgen allerlei opdrachten. En ik zal hun daarin ondersteunen om die opdrachten tot een goed uh, einde te kunnen brengen als coach. En is dit wat je wil, wat je na 1 juli eigenlijk fulltime wil gaan doen? Nou, ik vind het coachen, daar heeft hij altijd in me gezeten, ook toen ik speler was. Het omgaan met mensen is voor mij gewoon heel belangrijk. En, en mensen proberen te, te enthousiasmeren, te, te stimuleren tot, tot datgene waar ze toe in staat zijn. Heel vaak uh, denk ik m, dat de mensen niet beseffen of het nou een topsporter is of gewoon iemand van straat. Uh, dat ze niet beseffen hoeveel kracht ze in zich hebben en hoeveel plezier dat kan geven... om datgene te doen wat ze graag zouden willen. Alleen vaak durven ze die stap niet te nemen. Door wat voor reden ook. En daar kan ik een, een rol in spelen om, om hun daartoe te zetten. Vanmiddag speelt Feyenoord tegen Vitesse. Uh, ga je nog kijken? Uh, die kans is op dit moment nog niet al te groot, nee. Toch kan Feyenoord nog tweede worden. Uh, nog kampioen? Nou, ik denk dat als Ajax datgene doet uh, wat ze moeten doen... Uh, dan, dan denk ik dat het heel lastig wordt voor de andere drie clubs... om kampioen te kunnen worden... Uh, dus wat dat betreft moet ik zeggen dat Ajax het fantastisch gedaan heeft weer. Uh, maar de kans blijven altijd aanwezig natuurlijk. Uh, maar ik denk dat Feyenoord gewoon moet gaan. Uh, en, en dat zullen de andere twee Vitesse en PSV ook doen. Om te kijken of ze de tweede plaats kunnen gaan behalen. Ja, maar vanmiddag moeten ze gewoon winnen. Nou ja, als ze vanmiddag winnen, dan uh, hebben ze in ieder geval een concurrent weer een stukje achter hun gezet. Dus dan is de kans voor plaats 2 weer toegenomen. Dank je voor dit gesprek. Graag gedaan. Joop, hier in gesprek met Jules van der Wart. De gast dit uur, voormalig topswemster Marleen Veldhuis. Marleen, elke week krijgt onze gast een audiobrief... Uh, ingesproken door een oude vriend. Nou, luister maar eens wie wat over jou heeft opgeschreven. Post voor de perstribune. Een brief voor onze gast van een oude bekende. Lieve Marleen... Mag ik dat zeggen? Ik denk het wel. Wat een prachtige reis naar je uiteindelijke droom, de individuele Olympische medaille, hebben we gedurende zes jaar gehad. En een bijzondere, met vele ups, enkele downs, maar ook echt unieke momenten. Laat ik bij het begin beginnen. De eerste keer dat we echt in gesprek kwamen over een mogelijke samenwerking, staat me nog vers in het geheugen. Tijdens een, wat wij noemen, vakantiewedstrijd in Hamburg kwam de vraag. Wat moet ik doen om een wereldrecord te zwemmen? Nou, die had ik nog niet eerder gehoord... maar gaf op dat moment al je tomeloze ambitie aan. Het eerste traject was ook bijzonder. De omscholing naar een andere techniek was de eerste horde die je moest nemen. Op schoolse wijze echt elke dag aan techniek werken. Eerst grof en daarna detail. was ook een traject dat ik nog nooit bewandeld had. De mooie reportage van Holland Sport... waar ik maandelijks nog wel een keer op aan wordt gesproken... gaf precies weer aan wat het was. Zwemles voor een topzwemster. Waar we eigenlijk resultaten op de korte termijn uit ons hoofd hadden gezet... althans, dat probeerde ik... kwamen de eerste mooie tijden al binnen enkele weken op de klokken. En het eerste wereldrecord kwam er binnen een jaar. Ook voor mij onvoorstelbaar snel. Niet alleen de tijd, maar vooral de snelheid van je leerproces... heeft me enorm verbaasd. Inmiddels niet meer. Ik heb van jou geleerd wat deliberate practice echt betekent... Discipline, herhaling en weer die tomeloze ambitie. Alleen die droom, de individuele medaille, die kwam er helaas niet meteen. Wel een mooie gouden in de estafette. Met terugwerkende kracht ben ik eigenlijk blij dat je droom in 2008 nog niet helemaal vervuld was. Dat heeft ons nog vier mooie jaren extra gegeven. De unieke momenten gingen door. Dat de zwemster mij komt vertellen dat ze zwanger is, maar in de volgende bijzin meldt dat er na de zwangerschap gewoon weer aan de droom gewerkt kan worden... die had ik nog niet eerder gehoord. Tot een paar dagen voor de bevalling doorzwemmen... en een paar weken na... Nee. Tot een paar dagen voor de bevalling doorzwemmen... en een paar weken daarna weer aan de slag gaan is bijzonder. Ik geniet nog na van de trainingskampen... waar dochter Hanna de onbenoemde mascotte van de ploeg werd... en jij daarmee de bewonderde Ma Veldhuis. Ik kan nog heel veel anekdotes vertellen... maar laat ik eindigen met de droom. Dat ik een bronzen medaille van de Olympische Spelen in Londen kan voelen als goud, hoef ik jou niet uit te leggen. Liever maar één. Dat we nog mooie en unieke momenten gaan meemaken, is zeker. Dat je tien dagen voor je uitgerekend bent nog even een interview doet, ongetwijfeld na deze week enkele kilometers te hebben gezwommen, zegt eigenlijk alles. She leaves nothing in the tank tonight, scandeerde <lacht> de speaker tijdens de WK in Melbourne, toen je iets te enthousiast vertrok. Dat zal waarschijnlijk altijd zo blijven en dat hoop ik ook. Geniet van je leven, groet Jaco. Ja. <laughs> Leuk. Jaco van Haren, jou, jouw coach, hè? Ja, ja. ja. ja. ja hij zegt ook op: liever maar alleen, mag ik dat zeggen? Dat is bijna van uh, neem me niet kwalijk. Ja dat, is, ja, dat is toch het grapje, hè? Ja. Mag ik dat zeggen? Dat mag ja, ik zeggen. mag ik zeggen. Zeg maar, ups en downs. Kun je een down noemen, ergens onderweg? Ja, ik heb wel... Uh, dat, goed, dat geeft Jacke ook wel aan... Uh, waar hij misschien achteraf blij mee, uh, mee is en, en ik iets minder. Uh, Olympische finales in Peking heb mm. ik toch wel... Uh, had ik beter uh, kunnen doen. Dat heb ja. ik wel een beetje verknald. Maar ah, goed, kijk, als je er achteraf op terugkijkt, is wel alles... Nou, dat maakt die, die, die bronzen medaille voor mij in Londen ook zo mooi. Op met de 50 een, vrijslag. Op de 50 he? vrij, met, met een gouden randje. Dat, je, ja. dat dat toch alles samenkomt. Dat ik die verprutste finales, dat ik daar echt, echt uh, van geleerd heb. En, ja. Nou ja, dat geeft mij heel erg heel, heel, heel veel voldoening. Zeg maar alleen maar, uh, waar haal je de motivatie uit om, zoals ja, uh, Jacco het zegt, uh, een andere techniek aan te leren? Hè? Dus zwemles voor een topzwemster uh, aan te gaan, dat gevecht te leveren. Ja, maar dat is voor mij een van de leukste dingen van het topswemmen geweest. Dat in detail bezig zijn. Hoe kan ik nog net die, die ene honderdste um, beter zijn? Um, moet mijn hand uh, op, op 33 of op, op 34 graden? Uh, hm. In Eindhoven hebben we gelukkig de mogelijkheid... dat we heel veel technische ondersteuning hebben. Want je kunt onder water ook kijken? Je kunt met onder camera's. water kijken, dus je kunt... Uh, heel makkelijk daardoor uh, leren, want je ziet wat je doet. En, en ja, dat zijn voor mij dingen dat, dat ja goed, je moet misschien een beetje gek zijn, maar voor mij heeft mij dat heel veel plezier uh, opgeleverd. Maar is, is het uh, dat plezier uh, dan wel met het doel van wat Jacco ook zegt. Ik wil een wereldrecord zwemmen? Ja. Ja. Er moet wel een doel zijn. Ja, het is absoluut. niet een doel in zich om beter nee, uh, de hand nee, te kunnen houden. Nee, inderdaad. uiteindelijk uh, moet er gewoon gewonnen ja. worden. Ja. Ja. Dus daar haal je de motivatie ja. uit. Ja. Ja. De mascotte was je dochter. Hè? Ja. De, de, de, de, het eerste kind, begrijp ik. Ja, ja. ja die, um, die zei een paar weken geleden nog over Londen. Want ja, ze was twee daar in, in, bij de tijdens de Olympische Spelen. Dat ze een... Um, een bloemetje had, dat ik een bloemetje naar haar had gegooid. Dus dat was na ja. de huldiging, had ik een bloemetje in het publiek dat, gegooid. Dus. Dat, is, dat weet ze goed, hè, met dat die twee jaar. Dat is een leuke herinnering. Mooi. Straks meer Marleen Veldhuis. Uh, even langs John Repp, een uh, goudhaantje uit de jaren 70, 80. John, goeiemiddag. Goeiemiddag. Uh, jij, uh, jij bent in Parijs uh, bij de voetbalwedstrijd ja. saint etienne Stade Rennes geweest, gisteravond. Ja, dat klopt. Als uh, oud-speler oud van uh, saint Etienne, wat was daar uh, de inzet? Nou, we waren gewoon ouders, spelers waren uitgenodigd om uh, die wedstrijd te bekijken. En uh, nou, het was een fantastische uh, entourage in het stadion. Er waren 80.000 uh, mensen. En ik denk dat er 60.000 uit uh, Sanatien vandaan kwamen. Dus het was echt gek uit. En hadden ze een leuke avond? Hoe is het goed afgelopen? Ze ja, dus, dus hebben we met 1-0 gewonnen. Dus uh, het publiek werd helemaal dol. Dus uh, dat was weer, uh, sinds jaren uh, dat ze weer zijn prijzen gewonnen hadden. Ja. Dat was 30 jaar geleden of zo. Oh. Was dat uit de tijd dat jij er nog speelde, of uh, was jij er toen en ja. niet? Ja, ja. nee, dat ik, ik speelde zelf een keer een Landskampioen geworden. Ja. En uh, hebben een paar keer de Beker ook gespeeld, maar die hebben we wel verloren. Maar uh, ja, dit is de eerste triomf sinds uh, 32 jaar. Ja, en, en wat, wat, is, wat is de triomf? Ik bedoel, wat hebben ze gewonnen? Behalve de wedstrijd? De, die, uh, die andere beker, maar die geeft wel recht op, de, uh, op Champions League. Kijk. Op Europa League. Hm. Dat is aan. Ja, en, en hoe leuk vind jij het persoonlijk dat sint etienne zo nog aan zijn oud-spelers, zijn oud-coryveeën denkt? Ik, uh, hartstikke leuk, want dan zien we elkaar dan weer een keertje. En, uh... Nou, en de sfeer is altijd geweldig. Hij is een geweldige club. Ja. Hé, hey, uh, John, ik begreep uh, dat jij ook uh, wel een documentaire... want je hebt al een uh, biografie op papier... maar ook een documentaire in beeld zou willen hebben... met je vriend uh, Teun de Winter te maken. Hoe staat het daarmee? Ja. Nou ja, uh, Erik Lieshout uh, die is de documentaireman. En uh, die is ermee bezig, dus het is even afwachten. Ja, goed. Uh, John, de lijn is niet al te best, dus we gaan ermee stoppen. Uh, ja, okay. Jij vliegt straks terug naar Nederland, hè? begrijp ik. Ik hoop het. Ja. ja. ja. Nou, ik hoop het ook, <laughs> dat je ja. veilig aankomt. Ja. Ja. Goeie reis, hè? Ja, dankjewel. Frank, Hoi. Hoi. Frank Willaard, VVV, uh, tweede helft tegen Twente en het gaat goed voor Venlo. Ja, inderdaad. Want voor is het geen enkel probleem met Twente 2-0 voor na 48 minuten. Dat is het goede nieuws. en Nu ver in balbezit. Die heeft alle mogelijke moeite om de bal onder zich bij zich te houden. Want die stuit het alle kanten op die bal. Dat was het probleem van Twente in de eerste helft. Aanpassen aan, het, aan de omstandigheden. Zoals dan zo mooi heet. In dit geval is dat dan het slechte veld. Dat deed Twente heel erg slecht. Alle duels werden ook nog verloren. Geen bal tussen de palen gekregen. Ook maanpaar in de eerste helft. Niets te doen gehad. Kortom, VVV volkomen komen terecht op een 2-0 voorsprong en nu met een voor weer in de aanval en uh, die krijgt de Douglas tegenover zich. En schiet nu een bal over de zijlijn. Alsof het Twente betreft. Maar Walfour heeft er echt een geel shirtje aan. En niet het rode uh, shirtje van FC Twente. Dus dat is uh, een beetje uit de toon. Zoals zullen we maar zeggen. Eén halve kans heeft Twente gehad. Zojuist in uh, het begin van de tweede helft. Castagnols die goed voor zijn tegenstander kwam bij de eerste paal. Maar hij kon uh, de inzet vanaf de rechterkant net niet uh, tussen de palen krijgen. Hij schoot de bal naast. Twente dus moet een 2-0 achterstand wegpoetsen in Venlo. Dat wordt nog een Helskarwij in één helft. Want we hebben nog maar, eh, nou wat zal het zijn, eh, eh, 41 minuten daarvoor. Dat, dat staat 2-0 voor VVV. De kerstribune. Marleen Veldhuis, zwemster, oud zwemster te gast. Laten we zeggen, een carrière tussen uh, 2000 en uh, 2012. Marleen, maar jij bent, zei je al, laat begonnen als, als zwemster. Jij was eerst waterpolo er. Ja, dat klopt. Op welk moment dacht je, ik ga die switch maken? Nou, het is iets genuanceerder. Want ik ben eigenlijk, uh, toen ik van jongs af aan heb ik ook altijd wel gezwommen. Nooit, ik uh, was nooit een uitzonderlijk talent. Maar uh, ja, vanaf mijn tiende uh, ja, werd ik gevraagd voor het uh, waterpolo-team van de club. En ja, dat was een team, we werden in de jaren steeds beter totdat we hoofdklassen speelden. Dus ja, dat was natuurlijk hartstikke leuk. Dus tussen mijn zeventiende en achttiende heb ik ook niet... Nooit gezwommen. En ja, ergens begon het toch wel um, te, te kriebelen. En ik had ergens toch nog zoiets, ja, het zwemmen. Ja, ik was altijd snel in het, in het, tijdens het spel. En ik, dat, ik moest altijd de bal halen, want dat doe je bij waterpolo. Dat lukt ook altijd. En um, ja, dus toen ben ik op mijn 18e toch weer, uh, heb ik toch weer besloten om uh, wat meer uh, aan het zwemmen te doen. And, and, uh... Weet je nog op welk moment je, je zwemcarrière begon? Dat je dacht, oké, okay, maar nu hoor ik ook ergens bij in deze wereld? Um, nou ja, dat gaat heel geleidelijk. Want ja, je begint bij de Overijsselse B-kampioenschappen... en dan ga je naar de Overijsselse A-kampioenschappen. Mm. En ik weet wel dat ik, ik... Dat was in 2000, denk ik. Voor het eerst een Nederlandse titel won. 2001, mm. op de Korte Baan. Um, dat ik toen wel dacht, nou ja, het begint ergens op te lijken. Ja, ja, ja. Maar uh, ja, ook toen had ik gezien, nou, dat is nog lang niet voldoende. Zeg, het begint in Twente, maar het eindigde ook feestelijk in Twente... toen je terugkwam uit Londen, ja. 2012. Wat gebeurde daar? Ja, ik ben daar zowel bij Twente als bij Heracles uh, gehuldigd... Uh, in het, uh, tijdens de wedstrijden. Ja, ja, ja. ja. ja. En uh, betekent dat nog iets uh, voor je? Want je? Het is min of meer je geboortegrond, uh, het gebied waar je bent opgegroeid ja. hè, natuurlijk. Ja. Nou, is, is dat min bijzonder. Of meer, ja, dat ja, maar je is woont zeker nu daar niet meer. Nee, ik woon daar niet meer, maar ik heb daar uh, t, tot uh, 22 jaar van ja, mijn leven ja, ja. doorgebracht. Um, ja, dat betekent zeker wel iets. En, en uh, ja, ik voel me ook wel zeker nog verbonden met uh, Twente. Ik las dat jij uh, een studie bedrijfskunde hebt, technische bedrijfskunde hebt gedaan. Ik ja. Weet, wat is dat voor studie? Uh, ja, dat heb ik uh, gestudeerd aan de UT in uh, Enschede. Um, dat is een combinatie van bedrijfskunde en ja. techniek. Goed, dat zegt het ook al. In mijn geval uh, was de specialisatie uh, gezondheidszorg. Uh, wat kan je daarmee uh, worden? Nou, in mijn geval was de specialisatie in ja? gezondheidszorg en management. Dus dat is echt okay. het managen in de gezondheidszorg. Nou, dan kun je directeur van een, een, een grote gezondheidszorginstelling zijn? Of dat zo? is, dat, moet dat je dan dan zou je kunnen ja? worden. Ik heb daarna nog economie gestudeerd in uh, Amsterdam aan de VU. Dus... Um, ja, ik ben nu, uh, sinds de Spelen heb ik vrij veel gesprekken gehad met diverse bedrijven. Omdat, uh, ja, ik heb 15 jaar in het gloor gelegen. Dan weet je niet binnen een week uh, ja, welke kant uh, je nieuwe carrière ah, op gaat. Ik zou zeggen, dan ben je erg, erg, erg doorweekt inmiddels. Maar ja, heel erg we, schoon. Ja, jongen, jongen, dan ben je helemaal uitgesl uitgeslagen misschien. Nee, weet ja. je, je hebt dus een, laten we zeggen, een, een, een, top, een topsportcarrière die je meeneemt in het bedrijfsleven straks. Maar je hebt ja. dus ook de theoretische onderbouw... Uh, ja, ja, ah, op zeker. tal van fronten. Ja. Welke bedrijven hebben dan belangstelling voor jou? Nou ja, ik, ik ben in gesprek met, met een aantal consultants, consultancybedrijven. Uh, ja, het gaat dus met name over strategische consulting. Um, en ook met een aantal multinationals. Dus um, ja, wie weet wat er allemaal uitkomt. Ja, maar strategische consultancy, wat moet ja. je dan doen? Ja, nou ja, wat ga je uitleggen? Dat zijn bijvoorbeeld, wat ze doen is leiderschapstrajecten. Waar moet een goede leider aan? Nou, noem eens waar het voldoet een Ja, goed, ik moet ook nog beginnen. We weten van een koningslied waar het aan moet voldoen en vooral waar het misloopt. Nou ja, dat blijkt nog heel moeilijk te is iemand een goed leider in Nederland? Ja, goed. Ik, ja, dat lijkt me ik, lastig. Nee, maar het lijkt me, ik bedoel, het ja. lijkt me ontzettend lastig om dat aan te geven. Ja, nee, dat is ook zo. En, en uh, Ik heb daar ook nog heel veel in te leren, maar het uh, lijkt me wel heel erg uh, ja. leuk om me mee bezig te maar houden. Maar betekent het ook dat jij altijd met uh, de ogen van die studie naar, nou, misschien naar mensen op televisie kijkt die het in Nederland voortzeggen hebben of elders in de wereld? En zijn van, oh, meneer en mevrouw zegt het zo, zou je het ook. Hmm, hmm. Die... Nou, nee, nee. nee? En ik, ik, bedoel, ik heb de studies hmm. gedaan en ik heb me da daarnaast voornamelijk bezighouden met mijn eigen topsport. Dus ik denk dat ik me daar ook het meest ja. mee bezig uh, moet houden. En wat zou je van je van je topsportcarrière kunnen inbrengen in een maatschappelijk leven? Nou, dat, dat, dat zijn een aantal dingen. Ik denk heel erg het, het toewerken naar een doel. Ik merk dat dat voor mij dat, heeft mij... dat heeft de topsport mij wel heel erg gegeven. Het, ik werk toen naar een droom, naar een doel. Um, daarin, op die weg daar naartoe uh, moet je bepaalde prioriteiten stellen. Ik, bedoel, ik, kan, ik, kon, ik kan bij de televisieprogramma aanschuiven... maar er ja, moet uiteindelijk ook getraind worden. En uh, op tijd uh, naar bed moet je gaan. Um, daarin moet je allerlei details moet je meenemen. Er is een team om, om, om het team van specialisten... die, die zich uh, bijvoorbeeld een voedingsdeskundige of een fysiotherapeut waar je, waar je mee bezig bent. Um, dus ja, de, de, de weg van het toewerken naar een doel, dat, dat heeft mij wel heel veel gegeven. Weet je, een mooi doel was uh, het goud wat je haalde. En dat, dat moeten we toch nog even in herinnering roepen: 2008 de spelen van, uh, van Seoul. Ja, laten we het even laten horen als dat uh, kan. Nederland! Op weg naar de gouden medaille. Een historische gouden medaille. Marleen Veldhuis, in de vorm van haar leven. Veldhuis houdt het vol en Nederland is Olympisch kampioen. Ja, sorry waar ik zei, jo, bedoel ik Peking en, uh, en 1988 is 2008. Achter, en dan heb ik er wel zeven goed. nee maar <laughs> Geslaagd. Uh, als je dit soort fragmenten hoort, hè, doen die jou nog wat? Ja, ja. Ja, ja? ja dat is... Ja, dat is... Uh, ik... ik. Het gelijk komt de herinnering in me op. van het moment dat ik aantikte. en dat die één voor Nederland stond. Dat, Zie je dat bijna in één vloeiende beweging? Nou ja, dat is. Ja, goed. Je, als zwemmer ben je natuurlijk zo met het resultaat bezig. en met, met die klok en met de uitkomst. Dus je tikt aan um, en je kijkt gelijk om en je. Uh, ja, je ziet, je zoekt gelijk naar, naar het resultaat. En daar ben je heel erg ja. mee bezig. We lagen op baan drie en we werden eerste. En ja, dan is iedere vezel in je lichaam is, is blij. Ja, en de luisteraar kan nu niet zien hoe jij dat hier uitdeelt. Nee. Maar jij, jij tikt letterlijk hier in de studio met je rechterhand aan. Ja. En kijkt dan naar links. Even ja. een doelpunt bij Frank Wilaert. En de aansluitingstreffer van FC Twente nog binnen het uur een hoekschop. En het is Bengtson uiteindelijk die voor zijn tegenstander komt. Iedereen beweegt bij die hoekschop en Bengtson komt van de tweede paal door naar voren. Hij aait de bal zo de verre hoek in. Maanpa is verslagen bij de eerste bal die tussen de palen valt voor FC Twente. Het is de allereerste keer dat ze Maanpa op de proef stellen. En Maanpa heeft geen antwoord. Het kan dus nog voor FC Twente. En misschien dat ze in ieder geval in Tilburg wat opgelucht zijn. Want die hebben gisteren gewonnen. En dachten zo, we hebben VVV weer een beetje in het vizier. En die zullen ongetwijfeld gedacht hebben na de eerste helft. Wat overkomt ons hier? Zijn we eindelijk in de buurt? Gaat VVV misschien wel winnen van Twente? Nou zover... Is het nog niet? 8, 58 minuten zijn we onderweg. Het is 2-1. VVV Twente. Marleen Veldhaas, jij zei 22 jaar in Twente gewoond. Dat komt wel goed met Twente. Zou het goed komen vanmiddag, denk je? Ja, ik hoop het. Ja. <laughs> zeg, ja, euh, zo'n gouden Estavettenploeg. Ben je nou vrienden voor het leven? Ja, je hebt wel zeker een band voor het leven. Want jullie zijn ook elkaars concurrenten geweest natuurlijk. Nou ja, absoluut. En uh, dat is ook wel uh, de, de, het, het mooie van een estafette zwemmen. Dat je met je concurrenten... en juist doordat je zo sterk concurrent bent... ben je als ploeg zo sterk. Ja. Omdat het gewoon een uh, groep... Hadden die, die, die heel heel sterk was. Maar um, ja ik zie het wel voor me dat we over vijftig jaar nog eens een keer afspreken ah. met ze Dan denk je aan de rand van het zwembad. Zeg maar, in in zo'n positie met goud winnen, dan kom je ook de koninklijke familie tegen, natuurlijk. Hè? Onze ja. sportieve kroonprins. Ja, ja, zeker. En wat zegt hij ja. dan tegen je? Um, nou, wat ziet. Toen gezegd oh, dat we die... moeten we weer even naar oh. Frank Wiela. Het, nou, je gaat het, gelijk krijgen. Komt denk goed. Ik. Of niet? Ja, Marleen, je hebt helemaal gelijk. Ik hoef hier helemaal niet te gaan zitten. Kom gewoon een keer gezellig mee. We zijn 59 minuten onderweg. Het is 2-2. En uh, het is echt ongelooflijk. VVV laat zich onmiddellijk weer vastzetten op de eigen helft. En het is Castanjos uh, die bijna op de doellijn mag intikken. Prima aanval over de rechterkant opnieuw. Hulsjer de invaller in de tweede helft bij Twente die voorgeeft. En Castanjos komt inlopen. Schiet de bal in het lege doel. Want Maanpaar is al verslagen voor de tweede keer in deze tweede helft. VVV stond 2-0 voor, maar Twente komt terug. Het is 2-2 binnen een uur. Straks nog eh, horen we wel even van Marleen. Dan kan ze erover nadenken, Marleen Veldhuis. Als je royals ontmoet, wat ze tegen je zeggen... en uh, hoe zij uh, vandaag de dag tegen onze nieuwe koning aankijkt. Even de langste vragen, klachten en complimenten... over de media op ons antwoordapparaat. Dit is de oogst deze week. Hebt u een vraag of klacht over radio, tv of krant?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 Waar ik mee zit is, is dat Radio 1 journaal drastisch is veranderd. Er wordt ineens muziek gedraaid. En bovendien de grapjes die Lara en Marcel met elkaar maken... die zijn af en toe helemaal niet prettig om aan te horen. Goedemiddag, Scheerlings. Ik heb een aantal klachten... maar ik heb besloten om deze voor mij te houden. En dus niet op deze lijn te uiten. Ik hey, dank u wel en ik wens elke luisteraar en ook u, meneer Van Brakel, een hele fijne dag. Ik zit nu Studio Sport te bekijken en ik erger mij aan het commentaar. Dit is een hele belangrijke wedstrijd PSV-Ajax en Frank Snoeks zit een achteraf commentaar in te spreken. Ik begrijp niet waarom dat niet live onder de beelden wordt gesproken. Wat zijn daar de criteria voor? Voor zo'n belangrijke wedstrijd zou ik zeker zeggen, doe het live commentaar. Dank u wel. Ik uh, erger me toch al geruime tijd aan die belachelijke tussenaankondiging... ...dat de presentatoren vlak voor het nieuws moeten aankondigen... ...dat, uh, dat ze daarna weer uh, beschikbaar zijn. Dat zijn eigenlijk mijn klachten over Radio 1. Een hartepreetje nog. Stop nou toch eens met dat hamstring. Het is een blessure van het achterdijbeen. Ik weet, het is een lange beschrijving, maar er moet toch een Nederlands woord voor bestaan. Dank u. Ik wil er eens vragen of iedereen er eens op kan letten... dat er wat minder gevloekt wordt of eigenlijk helemaal niet gevloekt. Ik kijk heel graag naar de televisie. Ik vind het leuk. Maar dan wordt er weer zo vreselijk gevloekt. Nou, dan doe ik het maar weer uit. Het is gewoon niet nodig. Het antwoordapparaat van de perstribune 035-677-6001. Vloeken op de televisie gebeurt in talkshows. Voetbal International, de wereld draait door. Ja, het komt allemaal voor. Maar ook in familieprogramma's. Bijvoorbeeld in Bananasplit. Mag ik even het cadeau voor Raff Raffiella? Nee, hier. Serieus. Serieus? God... Je hoeft niet... God... Serieus, weg, weg met die dingen! Rotten op! God... Oh, sorry, okay. maar ik nou. Vloek het... Dat... Er zit gewoon een deksel op, er is niets aan de hand. Hans Alderlieste van de Bond tegen het Vloeken, goedemiddag. Goedemiddag. Krijgt u ook dit soort klachten binnen na aanleiding van uh, de uitingen in de publieke media? Ja, u moet eens weten. Uh, als ik mijn mailbox uh, open, dan staan er toch uh, soms best wel eens wat mailtjes in... of mensen die aan mij gaan opbellen over dat meneer X of zangeres Y uh, ja, weer gevloekt heeft... En er wordt toch van, van ons verwacht dat dan wij dan een boze brief schrijven om uh, aan te geven dat dat toch echt niet de bedoeling is. Nou ja, voordat we op uw actie terechtkomen, kunt u aangeven om welke programma's het gaat? Nou ja, als het gaat over uh, vloek op televisie is het best wel lastig om dat nou precies aan te geven. En wij hebben daar in het verleden ook onderzoek naar gedaan door uh, TNS Nipo. En toen bleek dat dat vooral over uh, series gaat, uh, films, documentaires en op programma's. Uh, en minder in talkshows en uh, ook minder in actualiteitenprogramma's. Ja. Maar hebt u het gevoel dat het is meer of minder dan vroeger Nou ja, die onderzoeken wijzen uit uit dat het uh, dat het meer is geworden en dat het ook ruwer wordt en dat blijkt ook wel uit de klachten die wij krijgen en mensen die dat ook aangeven ja het wordt platter het wordt ruwer wordt meer gevloekt. Maar nou, is het wel zo dat het op de uh, publieke omroep uh, in vergelijking met de commerciële omroep meevalt uh, op de commerciële omroep is het aantal vloeken uh, toch hoger u gaf net aan TNS Nipo deed onderzoek u doet het niet meer Nee, wij zijn daarmee gestopt om uh, verschillende redenen. Ook omdat de methode van onderzoek uh, ter discussie kwam te staan. Uh, door tenet zelf, maar ook omdat de kosten daarvoor uh, uit, uh, uit de hand liepen. Ja, en daarnaast moet je gewoon afvragen, ja, gaan minder mensen vloeken als wij zo'n onderzoek doen? Nou, dus niet. Uh, en gaan men, minder mensen vloeken als wij een brief sturen, ook niet. Dus we moeten eens ophouden met het, het vingertje opsteken, maar we moeten de duim opsteken. En in plaats van het bestraffen van slecht gedrag moeten we het goede bedrag, uh, gedrag gaan belonen. En uh, nou ja, aandacht hebben in taal voor elkaar, uh, elkaar uit laten praten, positieve woorden, respectvolle omgang. Daar zetten we graag op in. Ja, maar de, de, laten we zeggen, de overtreders van uw regels horen niet dat u vindt dat ze te ver gaan zijn? Uh, in sommige gevallen wel. Als het echt heel erg uit de hand loopt. Een, een oudjaarsconferentie waarin echt uh, op een grove wijze wordt gevloekt. En waarin godsnaam uh, wordt misbruikt. Ja, daar zullen wij zeker wel op reageren. Maar dan gaat het wel via de Koninklijke Weg. Dan hebben we rechtstreeks contact op. En dan gaan we niet meer dat ook in de openbaarheid brengen. Ja. En wat denkt u zelf als u zo'n Raffaella hoort? Ja, ik denk dat wat jammer. Want het is helemaal niet nodig. Er zijn ook genoeg andere woorden om je uit te drukken. En ja, ik denk zelfs dat ook mensen die... Uh, als ze geen vloeken gebruiken... dat ze dan een groter publiek kan aanspreken. Maar ja, Er zijn mensen die zich storen aan... Een ja. Zijn wij uh, zijn nu te horen op Radio 1, zondagmiddag de Pesterbune, maar het is niet live, want u wilde liever niet op zondag, hè? Waarom niet? Nou, zondag is de dag van God. Dan gaan wij naar de kerk. en uh, nou ja, Op die manier uh, wil ik dat wel vooraf doen. En is het ook vooraf opgenomen. En, uh, maar ga ik niet live op zondag op de radio. Maar ja, dan kijkt uw achterban. Mag ik aannemen zondags ook geen televisie? Dat weet ik niet. Uh, in ieder geval zijn er mensen die op zondag uh, God willen ontmoeten in de kerk. En daar uh, mee bezig zijn en niet met uh, andere dingen. Nou ja, ik vraag u dat omdat Bananensplit uh, dan uitzendt. En uh, ja, dan zeg je de mensen die niet van vloeken houden, die dat niet willen, die hebben het ook niet gehoord of gezien. Nee, dat is een heel terecht punt. Bellen mij wel, wel eens mensen op en die zeggen, ja, uh, Cabritchie X, die vloekt heel erg. Ik zeg, ja, maar dat, dat weet je toch ook? D daar staat hij onbekend. Of uh, je weet dat hij zich voor bepaald taalgebruik uh, bedient. Luister dan niet naar. Ik bedoel, je hoeft, je wordt, niemand wordt verplicht om uh, welk programma ook te bekijken. Nee, maar, maar hoe gaat u nu met uh, deze opname uh, om? Gaat u die uh, live beluisteren nu dus, op dit moment? Luistert u dan of zegt u nee, dat doe ik maandag wel? Ja, dat is een hele spannende vraag. Op zondagmiddag heb ik altijd een studiemiddag. Dus dan ben ik altijd bezig met studeren. Maar ik sluit niet uit dat ik dat dit even ga beluisteren. Goed. Nou ja. U, u hebt inderdaad een alibi zojuist gegeven. Maar het mag ook wel. Mag, mag je oren wel lenen aan de radio? Tuurlijk mag dat. Ik ja. doe dat ook. Goed. Heeft u ook een klacht of opmerking over pers of journalistiek? Bel die dan door via 035-677-6001. En Govert van Brakel gaat op zoek naar het antwoord. 035-677-6001. Ja. Marleen Veldhuis. Marleen, wij waren gebleven bij... dat je wel eens iemand van het koninklijk huis ontmoet. Zeker als je succes hebt. Ja. Vertel. Ja. Nou, ik sowieso... Uh, Willem-Alexander en uh, Maxima uh, vaker ontmoet... Ik merk ook, ze, zijn, ze houden heel erg van sport en leven ook heel erg mee. Uh, maar een mooie anekdote is misschien wel na 2008, toen we goud wonnen. Als medaillewinnaar mag je uh, langs bij koningin Beatrix. En uh, die zei tegen mij, het was zo fantastisch dat jullie wonnen. Want mijn zoon, prins Willem-Alexander, zat voor president Bush. Dus toen kon hij op gaan staan voor president Bush. Dus uh, daar heb ik hartelijk om moeten laten. Ja, ja, ja, zo hoor je dan uh, nog wel eens wat. Zeg, ja. en, nu, en nu wordt u onze koning. Ja. Uh, met Maxima aan zijn zijde als uh, koningin. Is dat iets waar jij mee bezig bent? Behalve met het feit van... Uh, Hallo, ik heb andere dingen aan mijn hoofd. Ik ben hoogzwanger. Um, ja, ik ben er zeker ja? mee Ik hoop niet dat ik op 30 april beval. Want dan mis ik alles. Dan, ach, ja. <laughs> nee, eh... Um... Nee, ik, ik, ik ben wel voorstander van de monarchie. Ja. Ik vind dat het zeker wel uh, heel veel extra's geeft. Zeg maar, je hebt ook dat gedoe over het koningslied uh, meegekregen. Ja, uh, ja, uh, ja, natuurlijk. Ja, ja. ja. En het Holland-Heinekenhuis wordt ook veel gezongen, natuurlijk. Uh, als jullie daar met goud of brons beladen terugkeren. Ja, maar goed, daar wordt misschien uh, minder lang over nagedacht soort. Ja, ja daar wordt wat anders gezongen ja. misschien. Ja, ja. Ja. Maar dat, uh, ja, dan denk je van, het zal wel, het koningslied... Ja, en op zich, het geeft wel aan dat het heel erg leeft in Nederland. En uh, nou ja, dat is misschien alleen maar mooi. Ja. Zij, uh, jij hebt een punt gezet nu achter je zwemcarrière. Ja. Je bent één keer nadat je bevallen bent teruggekeerd ja. op het hoogste podium ja. eh, zelfs. Dus dat was mooi. Maar nu, nu zit de streep, je gaf het al eerder aan er definitief onder. Heb je dan, ambieer je dan iets in die zwemwereld nog? Uh, nou, ik wil zeker betrokken blijven bij de zwemwereld. En uh, voor mij mijn ideale situatie is dat ik uh, vanaf september, oktober... Uh, een aantal dagen in de week uh, ga werken. En dat ik daarnaast, ik ge geef op dit moment presentaties uh, bij bedrijven. Dat ik dat uh, een beetje kan blijven doen. En uh, dat ik ook een beetje ergens bij betrokken blijf in de sport. Want uh, ja, het heeft me heel veel gegeven. En ik denk ook wel dat ik uh, veel ervaring en kennis uh, misschien kan delen. En uh, misschien een toegevoegde waarde kan hebben. Ja, want... Uh, die opleiding, management en zorg en economie bedoeld zijn allemaal elementen die je ook in de zwem, zwemsport aan de rand van het bassin, uh, tot uiting kan laten komen, natuurlijk. Daar kan je mee spelen en uh, daar kan je een functie in vinden. Ja, ja, ja, ja. Dus, uh, dus dat zou mooi zijn. Ja. Marleen, nu richten we op de bevalling. Ja. Nog een dus, keer, wanneer ben je uitgerekend? Um, over een week, zei je? Over een week. Dan is het, wat is het vandaag? Eén, dan is het 28, 28 april. 28 ja, april. Het zal erom hangen of je Precies. een, een, een, konings, een, konings eh, een koningskind. Koningskindje krijgt. In ieder geval een lentekind, en dat is het belangrijkste. Hè? Inderdaad. Een gezond kind. Je, ja, tuurlijk, dat is het allerbelangrijkste. Ik wens je een hartstikke mooie bevalling, een mooie kind en een mooie toekomst. Dankjewel Dank dat je hier was. Dit was de perstribune voor deze zondag. Ons antwoordapparaat 035 677 6001. therestribune.nl. Hashtag, twitteren. Het kan allemaal perstribune, weet u we wel. Straks langs de lijn. Fijne zondag. Nou, Ik spoelde even een heel klein stukje terug. Dat ging heel even mis. Uit het rijke blooperarchief van de Nederlandse radio. Eerst het nieuws van half negen is Freddy van Tijn. Dit is Radio 1. De zaak van de Russische asielzoeker Alexander Dolmatov is onzorgvuldig. De deur dat staat open. Zegt de veiligheid en justitie in een rapport. Freddy, de de <treeks> Ik zal dus een ik was daar weinig van te horen, begrijp ik. Dat is wel mooi. En rustgevend. Ik begin maar even opnieuw. De perstribune is een programma van Max. Radio 1 en de ontknoping van de Eredivisie. Ajax lijkt het kampioenschap niet meer te kunnen ontvangen. Oh, dat geldt zo verschrikkelijk weinig. Maar wat doen Vitesse, PSV en Feyenoord? Vanmiddag NOS langs de lijn met om half vijf Feyenoord-Vitesse. 1-0.